uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog iemand aangehouden voor de gewapende overval in Amsterdam. Het gaat om iemand die op de A16 bij Rotterdam werd aangehouden. Eerder vanmiddag hield de politie na een achtervolging zes mensen aan. Een andere verdachte kwam om het leven, het is nog onduidelijk hoe. Over en weer werd er flink geschoten. Het is niet zomaar eventjes een overval. Er zijn heel veel verdachten bij betrokken en... Uh, het feit dat ze met automatische wapens uh, aan de gang zijn gegaan, ja, dat is niet niks. De overvallers hadden het gemunt op een geldwagen. Over een buit is nog niet veel bekend, zegt verslaggever Youssef Apjaj. De Telegraaf zegt dat het om 50 miljoen euro zou gaan. Het parool houdt het bij 5. De politie wil daar niets over zeggen en wil ook niet zeggen of er überhaupt iets buitengemaakt is. De voorzitter van de Tweede Kamer zegt in een brief dat alle Kamerleden zich aan de coronaregels moeten houden. Lijkt vooral een boodschap aan Forum voor Democratie. Vandaag werd het nieuwe Forum Kamerlid Kersenboom na een speech tot twee keer toe omhelst. De Belgische politie zoekt nog steeds naar de zwaar bewapende Jurgen Konings. De beroepsmilitair met extreemrechtse ideeën is al twee dagen spoorloos. Zijn auto is gevonden. Daarin lagen zware wapens die hij uit de kazerne heeft meegenomen, zegt de Belgische justitie. Daarin zijn vier uh, raketwerpers uh, aangetroffen met munitie. Maar van betrokkenen zelf hebben we momenteel nog geen spoor. Maar er zijn wel elementen die erop wijzen dat hij in het Nationaal Park Hoge Kempen uh, zich zou bevinden. En in dat park zoeken nu 250 agenten en militairen naar hem. De man bedreigde eerder ook de bekende Belgische viroloog Mark van Ranst. Defensie in Oorschot heeft nieuwe legertrucs besteld, maar die passen niet in de garage van de kazerne. De Scania's zijn een maatje groter dan hun voorgangers. Defensie zegt tegen Omroep Brabant dat ze wisten dat de trucks niet zouden passen. De garage moet nu verbouwd worden en dat kan nog wel een paar jaar duren.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 Over zijn favoriete band, The Kings. Could I ask you to welcome please? The Kings. Here are the Kings. I met mm her -hmm. in a club down in Lowell. Her bed, you drink champagne. And it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A-Cola.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 Ja, ik denk niet dat het transgenders zijn. Het nee, zijn het gewoon het... drag queens eigenlijk, hè? Dragqueen. Ja. Mannen die ze verkleed als vrouw. Ja, ik weet niet hoe ze dat toen, toen noemden, in 1970. Nee, drag queens nee. <laughs> Hadden ze een andere term voor. Uh, Transseksueel. Nee, ook niet. Nee. Ze zijn niet verbouwd. Nou, in ieder geval, er wordt gesuggereerd dat het een man of een vrouw kan zijn. En hoe ze ja. dat toen noemden. Het is dat... een mooie ver... om mooi verkleed, Ja, ja. ja. ja.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 Oké, okay, we draaien nog één nummer van Lola versus uh, Power Man. Eight Ape Man. Eight Man. Heel goed. Daar komt hij. I think I'm sophisticated cuz I'm living my life like a good Homo sapiens. But all around me, everybody's multiplying and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. I think I'm so educated and I'm so civilized, cause I'm a strict vegetarian.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 city and the motor traffic rumble, but give me half a chance and I'd be taking off my clothes and living in the jungle, cause the only time that I feel at ease is swinging up and down in a coconut tree, oh what a life of luxury to be like an ape man.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 Hongersnood, pollution, luchtvervuiling, ja. crazy politician. What's new? <laughs> ja, het dat is helemaal is, niks nieuws. Het, het is nog steeds actueel. Ja. En hij zong erover, zette zich daar in de songteksten in af. Ja. En dat, ja, het is een heel vrolijk nummer met een deze tekst eigenlijk. En dat vind ik ja, knap. Een trieste tekst inderdaad. Ja, ja, ja Zeker dat nog eens. Ja. Ja, 50 jaar geleden. Wat je zegt, ja. Heb je ze wel eens live gezien? Ja, vier keer. Vier, vier keer. Vier of vijf keer. Ik heb één keer. Uh,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 En tot voor de coronatijd, tot 2019, heeft hij door Amerika getoerd. Pubs, Plup, kleine oh, zalen en dat soort dingen. Oké. Okay. Ik denk, ik ben bang dat we hem in Europa nooit meer terug zullen zien. Nou, oh, jammer, want die wil ja, ik dan wel eens zien, ja. ja. Hij is nu, wat is hij? 77 of zo? 19, 44 of zo, dacht ik. Hè? Nee, ja, uh, 44, Ja, dan is hij. Ja. Ja. 77. Ongelooflijk, ja, ja. Ik denk niet dat hij... Uh, ja, ik zou ze graag nog een keertje willen zien. Ja. Ik had ook uh, Frank Zappa willen zien. Ja. Heb je die ook wel eens gezien? Nee. nee? Oh, gelukkig. Nee. Ja. nee, die heb ik niet gezien. Die wil ik ook wel uh, Maar kan hij wel eens in Europa dan? Ja, ja, Hij is vaak geweest. Hij is nog op de VPRO-televisie geweest. Ja, hè? dat wel. Met die stofzuiger. 2000 Motels. Ja, nee, dit was Picnic. Oh, uh. Nee, maar bedoel, het album heette 2000 Motels. Nee, volgens mij niet. Nee. Oh, want toen zat het hij met een stofzuiger, botten. maakte hij die geluiden of zo. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. ah, ik was ja. niet echt een Frank Zappa-fan hoor, maar ik, ik had hem wel wel zien. Ja, de Beatles kunnen we natuurlijk ook niet meer zien. Hè? Ja, de Beatles. Led Zeppelin heb ik gezien. Dat, die vond ik ook wel mooi. Ja. Ja. Uh, Ronald is natuurlijk ook een paar keer. Maar ja, ja. daar kan je niet omheen natuurlijk. Nee, maar op een gegeven moment wilde ik niet eens meer. Ha. Ik kreeg je gratis kaartjes. Jongen, jongen. luxe beest. Nou, nee, maar we gaan vind... gauw door uh, naar ja. Mershwell, Hellebillies. Nou, Beatles heb ik nog wel gezien. Hè? Paul McCartney, een paar jaar geleden. In ja, dat uh, zijn niet de Beatles. Sorry. Ja. Bijna de Beatles.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 Dat dit niet het goede is, dus uh, doe je even wat ander. Is dit hem? Ik dacht dat jij mee me, <laughs> <laughs> <jij> ging zingen. Ik heb wel hoor. Nou, we gaan even zoeken. Uh, met, uh, uh, nobody. Nobody. In Dat is ook een bekende, denk ik. En dan gaan we nee, het mooier te genereren. Ik ben alleen nog om de muziek. Alleen nog de muziek, ja. Je moet mij ook hoor. Ja. Mij voor jou niet. Nou, ja, de muziek overstemt heel ja. Oké. Okay. zal hem zo uitzetten. Ja, zo hoor ja? ja. ik. Oké, ja. Okay. ja. Nou, is was misschien een hele andere uitvoering, maar niet de... Uh, niet de goede? Nou, volgens mij niet wat ik zou willen, maar goed. Oké. Okay. Dan komen we bij uh, Everybody is a Showbiz. Everybody met is een... a Showbiz, Everybody is a Star. Ja. We beginnen met Supersonic Rocket Ship. Ja. Ga ik even naar. side. in the minority Oké, okay, ik heb een andere versie gevonden van uh, I'm Not Like Everybody Else. Dus okay. hier gaan we even proberen. Ja.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 Ever. heard of heard of. Ja. die zin. Ja. Ja. En ik vind het een mooie melodie. Nou, ik ben Pakken benieuwd. Ik ben er. Uh, eigenlijk ben ik uh, de Kings uit het oog verloren rond die tijd. Ja, jammer is dat. Dus hè? ik ben uh, jou heel dankbaar. <laughs> <laughs> Daar komt hij.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 Still turn around and smile But please don't tread on him Some who suffered in vain Everybody's a dreamer And everybody's a star And everybody's in showbiz It doesn't matter who you are And those who are successful Be always on your guard Success walks hand in hand with failure Along Hollywood Boulevard I wish my life was a non-stop Hollywood movie show A fantasy world of satellite films and heroes Because celluloid heroes never feel any He? Mooi verhaal. Heel mooi verhaal, ja. Lang ja. verhaal. Ja. Maar misschien moet je het even kort samenvatten nog. Nou ja, het gaat over het, wat ik net zei, over ja. het verval. Over de valse schijn, uh, De valse, noemen we dat, uh, glitter en glamour uit showbiz. Waar ja, Raymond ja. zich altijd ja. tegen afgezet. Raymond is ook nooit op grote feesten veel in belangstelling gestaan. Daar was je altijd was van. Uh, en dit, dit beschrijft uh, ja, hoe anderen dat uh, ja. wel zien. celluloid heroes. Waarom noem jij hem Raymond? Rayman, Ray, uh, uh, Ray. Ook. Ray, Ray, Ray Davies. Van, ja, dat komt door Van Haafden. Van Haafden? Rayman Van Haafden. Ja? Erg, hè? Ja, ja. Dat is beroepsdeformatie. Ja, precies. Je hebt gelijk, hij heeft gewoon Ray. En Rayman Van Haafden, dat is een ander. Ja, misschien houdt hij ook wel van de Kings. Zou kunnen. <lacht> Volgende keer vragen. Hè? <lacht> ja. Misschien zaterdag. <lacht> <staat> <nog. lacht> ja. Uh, nou, we hebben hem niet... Hij, niet, niet ingepland. Nee, Oké. Okay. ik nee, nou. nee, nee, ja. wil je niet.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 Sad. just remember all the good times that you had, do you remember only happy days full of flaming dreams and summer holidays?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 Nou ja, om te bewijzen dat, uh, uh, dat Metallica ook vond dat uh, de Kings uh, de uitvinder waren van de Hard Rock, okay. hebben yeah. zij dit nummer gecoverd op een uh, You e really got me. Yeah. Ja. Daar komt hij. Klinkt anders.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 En uh, zo heeft hij meer nummers weggegeven. Maar een van de nummers die hij voor zichzelf had bedacht... dat was uh, um, van de... Gewoon, ben ik even kwijt. Uh, Dave Berry, Ja. Strange Effectomie. Dat had hij zelf willen opnemen, maar het is ah. weggegeven. Okay. Waar ik het net eerder over had. Aan Dave Berry. En die heeft er 35 weken mee in de top 40 gedaan. Oh, grootste succes ja. ever. In de Nederlandse hitparade. En dat is uh, ja, ja. Ja, een compositie van Ray Davis ook. Nou, ben benieuwd. Hoewel oh, ik ken hem gewoon. Ja. Ik kan meezingen. Hier ja, komt hij. -ie. Iedereen wel, denk ik. Take Groot succes gehad met uh, Dandy. Groter we dan de hoort gehad hebben. Oh, ja, dat wist ik ook niet. Nee. Nee. Ja, Dandy van de, nee. van de Herman Hummers. Ja. Maar goed. Maar we hem ook weggedraaid, want we hebben nog maar drie minuten en we willen ook afscheid nemen van onze luisteraars. En Gerrit, natuurlijk hartstikke bedanken ja, voor zijn inbreng. Ja, erg leuk. Het was een uh, reis in het verleden. Heerlijk. Ja, hè? dat geloof ik ook inderdaad. Ja. Ja, het, blijft, het blijft leuk, die nummers. Zeker. Dus uh, hopelijk uh, over twee weken krijgen we Boni M. Oké. Okay. En daarna uh, Metallica misschien. Ja. Dat moeten we nog allemaal voorbereiden. Dus, uh, ik heb Van Morrison heb ik in de week gelegd. Oh, leuk. Maar nogmaals, uh, luisteraars, als jullie uh, ook een groot fan zijn van een groep artiest, meld je. Je kan hier twee uh, uur je favoriete muziek uh, laten draaien. Als je er ook wat leuks bij kan vertellen. -Pim dat is wel lastige vragen hoor. <laughs>